Eerder won Elma de Vries de eerste medaille in haar schaatsloopbaan. Ze werd op de 1500 meter derde. Goud en zilver waren voor de Canadese Groves en Nespit. Het weer vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur ligt rond 7 graden. Komende dagperiode met regen, maar ook af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 11 graden.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 Every day is a question mark Where are you? See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 the sound of love. knew you before moment spending a long time praying praying for this moment we hope for this moment and now that we own it for life I'ma hold it and i won't let it go it's our fathers our brothers our friends who fought for freedom our sisters our mothers who died for us to be in this moment stop the other this moment For us and we, that's you and me together.